...in handen te krijgen. Als het Witte Huis is het eiland belangrijk voor de Amerikaanse veiligheid... ...om Rusland en China af te schrikken. Als het moet, zou ook het leger moeten worden ingezet. Denemarken en Groenland willen snel met Amerika om tafel. Volgens bronnen wil Amerika het eiland liever kopen. En door het weer zijn er nu ook problemen in de supermarkt. Omdat versproducten niet op tijd geleverd kunnen worden... ...zijn sommige schappen vandaag leeg. De schrijft erover, zo is er geen groente, fruit of zuivel... bij sommige winkels van de Albert Heijn te krijgen. Ook zijn honderden online bestellingen geannuleerd... omdat bezorgen op dit moment te gevaarlijk is. Dan het weer van Weerplaza. Op veel plekken sneeuwt het inmiddels, er staat ook flink wat wind. Daarnaast kan het ook erg glad zijn. Uh, het wordt vandaag maximaal een graad of drie. Dankjewel, je Merel. Ja, je hoort het in het nieuws. Het is toch nog uh, druk op uh, de weg. 83 vertragingen. Ja, dat is zeker voor een woensdag is dat aan de drukke kant. Dan moet ik zeggen, normaal gesproken op woensdag valt het echt wel mee ja. hè, met uh, de ochtendspits. Uh, drie iets langere, de A4. Dat is de hele ochtend al voor de keteltunnel. Den Haag richting Rotterdam. Daar 50 minuten extra reistijd. Dan de A4, Dinteroord richting Antwerpen bij Hoge Heide. 15 minuten. En de andere kant op, op die A4, uh, Antwerpen richting Dinteroort. Tussen Tolen en Sabina. Daarmee een kwartier lang onderweg. Advies is dus om vooral niet de weg op te gaan als het er niet hoeft. En moeten dan toch? Doe alsjeblieft voorzichtig. En luister mee naar het uh, nu volgende fragment... want wij laten drie noten horen van een bekende hit. Een hit die je regelmatig ook hier bij Joe op de radio hoort. Maar de vraag is, welke hit is dit? Ja, ja, ja. ja. Het, is, uh, het tapt wel allemaal uit hetzelfde vaatje... maar het is bij vragen van sommigen niet goed... want bijvoorbeeld een Night Fever komt voorbij. Oh ja. Tragedy. Ja, And If I Can't Have You, van Yvonne Elman. Oh, maar ja. het, is, uh, het, is, het is niet goed. Het is close, Ja, maar niet goed. Maar geen harmonie. Nee, nee, nee. nee. Uh, ik laat het nog één keer horen voor het Koen en Sander Show pakket. Als je weet welke hit dit is, mag je nu gaan appen. Dit is Joe met de Koen en Sander Show. Ja, Woensdag 7 januari, Sander, goedemorgen. Goedemorgen. Saks, R.E.M., dit is Starship. We build this city. Ja. Deze Starship en We Build a City. Dit is Joe, de Koen en Sander Show. Vijf over negen woensdagochtend, 7 januari. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow van Joe. Ik ben benieuwd hoe je eraan toe bent. Hoe ben je aan het luisteren? Ik denk de meeste mensen zijn thuis. Ben je thuis nu? Misschien ben je weg? Ja, en een uitzondering dagen later zal misschien toch wel op zijn werk zijn dan ook wel. Nou ja, jij zegt de uitzonderingen. uitzonderingen. Ja. Uh, maar ik hoorde net in het nieuws bij Merel ook. Goedemorgen Merel. Goedemorgen. Het is toch druk op de weg hè? Ja, het is recorddruk voor een woensdagochtend. Ondanks de oproep van Rijkswaterstaat om vooral niet de weg op te gaan. Ja, Toch ja. Ook mensen die ervoor kiezen, inclusief wijzelf natuurlijk, die daar toch, uh, toch naar werk uh, zijn gegaan. Twee vragen zijn vandaag aan de orde. Hoe kom ik op mijn werk en hoe kom ik weer thuis? Ja, ja. ja. Dat zijn de twee grootste vragen en dan misschien nog wat eten we vanavond. Misschien wel lekker bloemkool, bang, bang, de drie, noten. De, drie noten. de drie noten. Ja, dat heb ik, uh, eer gisteren heb ik dat gegeten. Wat, wat heb je gisteren gegeten? Bloemkool, bang, bang. Ik zal je zeggen, ik heb gisteren niks gegeten. Ja, nee, ik, ik, ben, nee ik, ben, ik ben een beetje ziekig. Ik heb koorts en alles. En uh, ik, ik zeg, ja, schat, ik, zeg, ik wil iets rustig voor je maken. Maar ik heb, ik, ik heb gewoon nergens zin. Ik ga zo naar bed. je zegt, je ziet ook een beetje pips. Ja. Nou, de, de, de, het moment dat Koen Fijnweg niet meer eet... is dan een beetje terminaal, hoor. Dan, ja. dan, ben je echt, dan ja. moet je aan de baden meer. Ik had gewoon geen zin. Ik had gewoon geen zin. Oh, uh, uh, Pascal. Ik, ik had een lekker broodje capasio. oh lekker. Uh, lekker. Terwijl jij bent doorgaans meer van dat warme eten. Nee, maar ik ga er een kip langs. Wat had je? Een kip erlangs. Daarnaast, kipje. kipje. Kip erlangs? Ja, en een, ja, een kip erlangs? Ja, En een broodje carpaccio. Ja, een kip erlangs. Dat vind ik ook een heel rare combinatie. Een broodje carpaccio met een kip erlangs. Hè. Ja, lekker hoor. Ja. Nou, dat komt mooi uit. Want Pascal, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Uit welke plaats kom je? Ik uh, kom uit dieren. Dieren? Ja. Dieren? Ja, die eet ik ook graag. Ja, ja. <laughs> hey, hoe is het op dit moment in Dieren Gelderland? Nou, de eerste sneeuwvlokjes die, uh, die vallen nu. Juist. Maar uh, voor de rest uh, ligt er niet meer dan, uh, dan de afgelopen dagen al lag. Nee, maar en, we hebben dus, het uh, net wel kunnen horen. Het komt dan nog wel jullie kant op, hè? Dus het, ja, het gaat nu pas beginnen. En hoe ja. ziet jouw dag dus eruit? Pascal? Mijn dag, mijn dag uh, ik heb uh, een aantal lessen. Ik ben uh, docent aan de Hogeschool Utrecht. Ja. Um, dus ik werk lekker thuis. Um, en uh, ik heb straks een aantal werkcolleges uh, die ik met mijn studenten ga doen. Ja, dus dan gaat het allemaal digitaal online. Ja, ja, ja, inderdaad. Dat uh, is even schakelen. Wow. Maar uh, ja, we, we doen nu alles online. Deze week. Het is een beetje terug naar de coronatijd, hè? Ja, het is echt. Ja. Echt, ja. Zo'n ja. graag graag. ook graag. Bloemkool, crispy, ben ik. Ja, carpaccio met een kippetje erlangs. Erlangs, <laughs> Pascal, uh, drie noten. Het zijn korte noten. Drie noten van een bekende hit. Moeilijke opgave vandaag. Ja. Uh, welke hit is dit, denk jij? Ja, dit is natuurlijk More Than a Woman van de Bee Gees. Wat zegt hij overtuigend. En dat is natuurlijk ook het goede antwoord. Ja, de Bee Gees. More than a Woman, ongeveer het hele repertoire van de Bee Gees... zag ik voorbij komen in de Ja, app. dat betekent wel dat ze eh, inderdaad ff, zichzelf wel... eens herhalen qua sound. Ja, het lijkt allemaal een beetje. Het lijkt echt allemaal... En ze blijven ook zo hoog zingen, hè, die gast. Ja, en, maar goed, je kan het ook hun signatuur noemen. Dat is zeker wat het is. Jij wint het de Koen anders Sanneshow pakket. En Pascal, dat doen we ook nog een kussen naar wens bij. Van bent gefeliciteerd. Nou, geweldig, dank jullie wel. En natuurlijk een hele fijne dag vandaag. Van je dag met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander. Dit is Joe. Oh, Zeker. Ja. Nou, everybody hurts. Ja, is ook wel een heel grote hief geweest. Ja, maar ja. Maar dit was een doorbraak, ja. Losing my religion. Kwart over negen. Ja, je wordt ermee onder de oren genept, natuurlijk. De sneeuw. Ja, let, uh, let echt goed op vandaag, hè. Ja, dat wordt al vaak gezegd, maar het is toch belangrijk dat je geen, uh, geen brokken maakt. Nee, dag van nee, het is slibberen, het is glijden, dus inderdaad, wees alsjeblieft voorzichtig liever vijf minuten later dan een kapotte auto of een gebroken ledemaat. Zeker, een grote sneeuwgebied trekt op dit moment over het land. Het gaat van west naar oost. We gaan dus even de sneeuwmeter erbij halen uh, in het noorden van het land. Laten we daar beginnen. Joe luistert naar Elise. Zij woont in het noorden en ze laat weten dat een dagje uh, thuiswerken is voor haar. Het begint daar al behoorlijk te sneeuw, een centimeter. Of zeven heeft zij het over. Zo, ja, ja, ja, ja. Pieter die uh, komt uit het oosten en die kijkt uit zijn raam. Ook daar begint het nu zoetjes aan te sneeuwen. Uh, ja, het is vooral wat er nu ligt, is van de voorgaande dagen. Dus tot nu toe slechts vier centimeter. Dan naar het zuiden van het land. Arno en Melon sturen een fotootje van de tuin. Ligt vol met sneeuw. Het gaat in de bos ook echt los. Ze dus blijven lekker een dagje binnen. En uh, ze verwachten dat het alles bij elkaar wel een centimeter of twaalf ligt. En we moeten natuurlijk nog even naar Rotterdam. Dames en heren, de leukste sneeuwschuiver van het land, zeggen wij altijd meer. Dus is ja. Mitchell uit Rotterdam. Goedemorgen. Ja, kaboenvrienden van de show. <lacht> Een hele goede morgen. <lacht> uh, Mitchell, uh, de sneeuwstand daar in Rotterdam op dit moment? Ja, het gaat los. Het gaat echt los. De sneeuwstorm heeft Rotterdam reeks bereikt. En um, ik ben zelf nog lekker thuis in de Hoekse Waard. Maar ja, ik heb al contactjes gelegd met de chauffeurs die, <lacht> die nou aan het uh, schuiven zijn. Ja, het is bizar. Ik krijg foto's binnen. Ja, die duimstok, nou die moet je even verlengen hoor. Want ja, er liggen centimeters, echt waar. Het is bizar nu. Maar Michel, je bent de bekendste en de meest enthousiaste sneeuwschuiver van Nederland. Ja, we zeggen het. Nou, we jou al een paar keer een lijn gehad, elke keer zit je thuis. Ja, bizar hè, hoe ik dat doe.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 14 centimeter! Hey. Hey. Ja, mooi hoor. Yeah. En die van mij is nou uh, 1 cm. Mensen, we wensen jou een hele mooie woensdag daar in Rotterdam. Hé, hey, ik hetzelfde. met de groeten, vriendjes. Hoi. Oh. Oh. Rufus in Chakakaan hoorde je met Ain't buddy. Vijf voor half tien, straks het nieuws. Ja, Rijkswaterstaat adviseert al de hele ochtend om niet de weg op te gaan. En ook de NS zegt nu, stel je treinreis uit. Oh, want die hadden de winterdienstregeling natuurlijk. Ja, af. exact. Ah. Maar er liggen bladeren op het spoor. <laughs> <laughs> het is iets anders. <laughs> een nieuwsupdate hoor je over een paar minuten. En daarna gaan we natuurlijk weer los met de Joe Singalong. hebben we onder andere deze voor je.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 Koffietje doen? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streep. Ze zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu, 1 plus 1 gratis op zwaar opbergrek. Bekijk alle Giga Deals op gamma.nl Hé hey jij daar, droom je van een eigen bedrijf? Wacht niet langer, zet vandaag de stap met...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 STUKS, dus op bedden, boksprings, matrassen, dekbedden en nog veel meer. En alle combinaties mogelijk. Dus kom naar de winkel of shop op Goedemorgen, het is code oranje in het grootste deel van het land. Op veel plekken sneeuw, veel wind. Ook vandaag, het kan glad zijn, het wordt een graad of drie vanmiddag. Uh, kijken we naar de situatie op de weg. Het is uh, nou ja, voor een woensdag in ieder geval best wel druk. Zeker vergeleken met het uh, advies dat er natuurlijk is vandaag om niet de weg op te gaan. Toch 71 vertragingen. Het zijn veelal korte vertragingen. Langs op de A4, de nagicht Rotterdam. De hele ochtend is het al druk voor de keteltunnel. Op dit moment 6 kilometer file, 35 minuten extra. Dit is jou. Het is precies half tien. Straks de singelong. Nu krijg je het nieuws van Merel Westrik. Goedemorgen. De NS roept reizigers op om hun reis uit te stellen... als het niet per se nodig is. Door het winterse weer nemen de problemen op het spoor toe. Er zijn steeds meer wisselstoringen. En rond Rotterdam Centraal en Breda kunnen op dit moment helemaal geen treinen rijden... Hoe lang dat duurt is nog niet duidelijk. Ook bussen hebben last van sneeuw en gladheid. Zo rijden er vanochtend geen lijnbussen in Groningen en Trente... en in de steden Den Haag, Rotterdam en Utrecht. In Friesland blijven de bussen de hele dag in de remise. En Rijkswaterstaat herhaalt de oproep om vooral niet de weg op te gaan. Het is voor een woensdagochtend heel druk op de weg... met vele honderden kilometers aan file. En dat terwijl het op veel plekken sneeuwt en glad kan zijn... Door de files kan Rijkswaterstaat nu ook veel op veel plekken niet aan de weg werken. Die sneeuwschuivers sluiten ook in de file aan. Dus we gaan die wegen gewoon niet meer sneeuwvrij krijgen. Dus de files blijven oplopen en mensen komen gewoon echt vast te staan. Ja, we schrikken hier wel van en vandaar ook dat we echt zeggen doe het niet. was te horen bij Hart van Nederland. Rijkswaterstaat herhaalt, daarom de waarschuwing. Ga echt alleen de weg op als het echt moet en pas dan goed op. En uh, let ook goed op als je met je hond of kat naar buiten gaat. Uh, rondje lopen lijkt onschuldig. Kan best link zijn. Uh, niet alleen vanwege de kou, maar vooral ook door strooizout. Uh, dat is giftig. Als je die eraan likt, bijvoorbeeld als hij uh, uh, na de wandeling... aan zijn eigen pootjes likt, dan kan hij flink ziek worden. Dierenartsen slaan uh, daarom alarm in de telegraaf. Maak na elke wandeling de pootjes goed schoon met water... en droog ze ook af. En ook moet je oppassen voor kou. Vooral uh, pups, kleinere en oudere honden koelen snel af. Ja, dus wij, wij, wij, wij mensen kunnen beter tegen het zout. Dus, dus uh, in plaats van dat het hond het likt, likt dan als mens de pootjes van de hond even af. <laughs> Jij geeft gekke adviezen deze ochtend. En als je een grote plas ziet, en ja, je kan er niet overheen... nou, dat is handig dat je een hondje bij je hebt. Ah, oh, oh. zielig. Ja, wat zegt die man allemaal, hè, Merel? Ik weet het niet. Soms, ga, soms kan mijn hoofd hem niet helemaal bijbenen. Jij hebt geen hond, hè, Merel? Ik had een hond... Wordt het niet thuis? Ik vind jou ontzettend honden, ja, ik hou ook heel erg van honden. Maar het verdriet als je hond uh, er oh. niet meer is... Oh. is zo groot dat je daar heel lang van moet bijkomen. Nou, dus je dat bent nog aan het ik... rouwen, als het ware. Ja, ik vond het echt... Ja, vorig jaar is mijn hond overleden. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Ja. Ja. Ik, ik heb er twee. En ik moet er niet aan, ik moet er niet aan denken. Echt waar. Het zijn twee tackles. Weet je veel? Ik ben 2 ja. meter drie. Het zijn twee hele kleine hondjes, maar ze, echt, ze pakken je in. Met de grote ja, stikker ja. omheen. Maar je moet er ook niet aan denken. moet er echt niet aan denken. Ja, ik ja. zou heel graag willen, maar ja, ik denk ook wel. Ik heb ook al drie Ik heb drie kinderen thuis. Drie kikkers. Oh, <laughs> drie kikkers thuis. <tijd. laughs> je hebt konijnen. Ja, ik heb konijnen. Ik heb een halve kinderboerderij. Uh, dan. Nou, dan kan er ook wel een hond bij. Ja, zo zou, zou je ook kunnen denken. Dat ja. denk ik ook bij Tijd en Weil. Uh, dan nog, even naar Staphorst, jongens. Daar hebben ze de hele week gebouwd. aan wat de grootste sneeuwpop van Nederland. Nederland moest worden. Ja. Bedenker kreeg het idee uit verveling. Want door de sneeuw kan hij niet werken. Normaal legt hij kunstgras aan. Uh, we spraken vanmorgen in de Koene Zandershow. Om begon me een beetje te vervelen. Ik zeg, joh, ik ga de grootste sneeuwpot van Nederland bouwen. Maar ja, dat kan ik niet alleen. Dus een uh, groeps aangemaakt. Alle ondernemers bij elkaar. Iedereen enthousiast. En uh, in mijn tijd kwam hier uh, echt heel veel sneeuw. <laughs> Ja, en het vorige record van de grootste sneeuwpop van Nederland... stond op 11 meter. Dat hebben ze gehaald. De sneeuwpop is 12 meter geworden. Ja. En daarmee is er een nieuw Nederlands record gevestigd. Ja, mocht je, mocht je even nu achter je laptop zitten... omdat je toch thuis werkt... Google eventjes uh, op grootste sneeuwpop en Staphorst. Ja. Je weet niet wat je ziet. Ja, enig. Dat is echt fantastisch, ja. Een sneeuwpop met een sneeuwjurk aan, hè, zei hij. Ja. ja, nou, het is eigenlijk gewoon een sneeuwpyramide met een hoofd. En waar ze normaal gesproken een peen uh, een, een als neus gebruiken... Ja. een wortel, is dat nu gewoon een pion geworden... Ja, en de so. knoopjes... Knopjes en autobanden. autobanden. En dan gewoon de, de armen zijn geen takken, maar gewoon hele kerstbomen geworden. Ja, ja dat wel goed. Prachtig. Merel, dankjewel. Dit is de Joe Singalong. Met Colin Salva. Ah, wij slepen je door de winter ellende heen. En misschien heb je gewoon lekker thuis warm met een kop koffie of een kop thee. De radio aardig. Geniet je lekker van de hits van Joe. Nou, dan is het nu uh, extra genieten. Want we gaan beginnen met de Singalong. Een half meezingen kan deze ochtend. Met Anita Meijer. Why tell me why zo meteen. Casey en Jojo komen eraan. En hier is Bon Jovi. Go! No. een van de grootste hits uit de jaren negentig. Ja, absoluut. Ja. Vroeger had je Casey in een tol, maar dit is Casey in een jojo. <laughs> ja. Straks in de singelong nog Frank Boeien en het de prachtige Linda. Maar nu eerst naar een van de beste zangeressen van Nederland. Durf ik maar zo maar even te zeggen. Absoluut. Het is jaren nadat ze deze hit scoorde. Maar nog steeds kan ze hem prachtig zingen. Want het zingen is ze absoluut niet verleerd. Hier is Anita Meijer. When I was young, I felt the need.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 70s, 80s en 90s. Dit is de Joe Singalong. moet je zeggen, de Frank Boeien groep natuurlijk met Linda. Ja jongens, kijk uit in de sneeuw nog eenmaal. En zometeen na tienen, veel plezier met Timo Perling. I yeah. am.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 Boek je tijdens de doei-doei-dagen je vlucht en verblijf met Transavia Holidays... dan krijg je tot wel 400 euro korting. Doei doei! Budget Home Store. Al 20 jaar meer dan je verwacht. Je zak gaat uitgegeven aan die populaire feun... maar nu staat ook je rekening droog.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 Welkoop, weet wat te doen. Het zijn weer vakantienieuws. Boek op aanwb.nl steeds vakantie en krijg tot 500 euro korting. Dit is jou. Goedemorgen. Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur met Carné van de Brink. Goedemorgen. Stel je reis uit. Die oproep doen de NS en Rijkswaterstaat. Door het weer zijn al veel treinen uitgevallen onder meer rond Rotterdam Centraal en Breda. En op de weg kan het gevaarlijk zijn.